Laten we met het NWS Journaal. Een van de grote bosbranden in de Amerikaanse staat Californië... is ontstaan door een illegaal kampvuur in een natuurpark. Wie dat kampvuur heeft gemaakt is nog onbekend. De brand rond Big Sur aan de Californische kust... heeft al een gebied van 170 vierkante kilometer in de as gelegd... en is nog altijd niet onder controle. Tientallen huizen zijn verwoest... Vlak boven Los Angeles was een, ook een grote bosbrand die wel grotendeels onder controle is. Duizenden mensen werden daar geëvacueerd, één man kwam om. Er worden op dit moment in nog zes andere Amerikaanse staten bosbranden. KLM spant een kort geding aan tegen zijn eigen grondpersoneel. Dat komende avond opnieuw wil actie voeren voor meer loon. Tussen half acht en negen uur worden geen koffers in- en uitgeladen. Ook gaan medewerkers geen vliegtuigen naar de startbanen duwen. KLM wilde de actie verbieden omdat vermoedelijk tientallen vluchten vertraging oplopen. Drie patiënten van een Duitse kankerkliniek zijn volgens het Brabants Dagblad... onder verdachte omstandigheden overleden. Onder hen twee Nederlanders. Gisteren werd al de dood gemeld van een 43-jarige vrouw uit Alburg. Ook iemand uit Apeldoorn en een Belgische zouden zijn overleden na de behandeling. De kliniek in de buurt van Venlo bood een tienweekse alternatieve kankerbehandeling aan. In de badplaats d'aro aan de Spaanse Costa Brava is afgelopen avond paniek uitgebroken onder toeristen door een uit de hand gelopen grap. Een groepje Duitse toeristen zou op de boulevard gelend achter iemand hebben aangelopen die zogenaamd een beroemdheid was. Door het geheel dachten andere toeristen dat er iets aan de hand was. Op videobeelden is te zien dat tientallen mensen in paniek wegrennen. Sommigen sloten zich op in winkels. Volgens Spaanse media heeft de politie inmiddels twee van de aanstichters opgepakt.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 Let's go.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 Wat te quiero dar, a mí no me importa que dat con él, porque sé que sueñas con poderme ver, dat is vas a hacer? Wat Wat je me wilt si me wilt si geven, me dat dat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 Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. DFM, DFM, DU. Al, al, 25 jaar. Live in Zandvoort. En jij bent erbij. Feel the earth move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 En de chauffeur niet op zijn remmen had getrap, dan had ik niet in je armen kunnen vallen.